Dag, meneer koning. Dag, Hans. Mag ik u ook vragen wat u nu aan het doen bent? Ja, natuurlijk. Ja, hoe uh, moet ik dat nou uitleggen? Heidi heeft er me wel iets van verteld. U moet cultuurgrenzen zoeken, maar u hebt er pas twee gevonden. Mm -hmm. Maar dat is nog maar de helft van het werk. Is dat zo'n kaart? Dat is een kaart van de koorenschrik. Als ouders hun kinderen verbieden om in het koor te spelen, dan dreigen ze daarmee. En staat daar nou ook cultuurgrens op? Hier. Daar dreigen ze met de roggenmoeder en dat doen ze nergens anders. Dus u hebt er nu drie. Ja. Nou, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom hoe je dat moet verklaren. De theorie is dat die roggenmoeder oorspronkelijk een korengeest was. Die is afgezakt naar de kinderwereld. En de kritiek daarop is dat die nooit meer is geweest dan een grapje van ouders tegen kinderen. De vraag is wie gelijk heeft. En wie heeft gelijk? Nee, niet. Ik ben bang dat dat niet is uit te maken. Maar dat is wel iets geks. Want als het een grapje is, dan blijft toch de vraag waarom dat grapje nou juist alleen daar voorkomt. Want als je die gegevens op een bodemkaart intekent... dan zie je dat alleen ouders die op het zand wonen dat grapje maken... en niet ouders die op het veen wonen... Terwijl ze daar net zo goed roggen verbouwen. Gekke. Ja. Gek. En wat denkt u nou? Ik denk... In ieder geval kan die roggenmoeder niet ouder zijn dan de roggen zelf. En die is pas aan het begin van de jaartelling hier binnengekomen. Vanaf dat ogenblik kan er dus op het zand roggen verbouwd zijn. In het veen kan dat pas na de 15e eeuw, toen het daar geleidelijk ontgonnen werd. Als je er nou vanuit gaat dat dat veen ontgonnen is door mensen van elders en je gaat er ook nog vanuit dat die roggenmoeder op het zand haar vitaliteit verloren had, zodat ze zich niet meer verspreidde, bijvoorbeeld omdat ze al was afgezakt naar de kinderwereld, dan is het mogelijk dat het in de vroege middeleeuwen een korengeest is geweest. Maar bewijzen kun je niets. En dat is dus uw conclusie? Ja, meer kan ik ook niet van maken. Ik geloof dat ik dan toch maar liever aan dat kaartsysteem zou werken. Daarom ben ik er ook mee begonnen. O oh ja? Ik ben begonnen met kabaters. En van de artikelen die ik daarover las, begreep ik niets. Ik begrijp er nog niets van. En ik heb nog nooit een artikel over deze dingen gelezen waar ik een woord van begrijp. En als ik iets niet begrijp, dan ga ik fiches maken. Voor later. In de hoop dat ik het later wel begrijp. Oh ja. ja? Als die minister hier binnen zou komen en hij zou zeggen... Meneer Koning, wat doet u hier eigenlijk? Dan zou ik antwoorden... Excellentie, niets. Mijn werk is volstrekt zinloos en waardeloos. Maar de minister heeft daar geen tijd voor. <laughs> en meneer Beerta... Meneer Beerta vindt alles best... zolang ik de schijn maar hoog hou. Bij wijze van spreken. En mag ik u nog iets vragen? Wel? Ja. Wat doet meneer Asjes nou eigenlijk? Bart. Bart komt af en toe voor het knipselarchief. En als hij is afgestudeerd... Komt hij misschien hier werken? En meneer Slofstra? Werkt hij ook voor u? Slofstra tikt registers over. Ook voor het kaartsysteem. Wanneer studeer jij af? Ik hoop volgend jaar. En wat ga je dan doen? Ik zal wel leraar worden. Dat ben ik ook geweest. En dat beviel u niet? Nee. Dat is nog erger. Maar, maar misschien vind jij het wel leuk hoor. Oh, ik ga maar weer. Zoekt u iets, meneer De Gruiter? Ik zocht eigenlijk meneer Beerta. Meneer Beerta is naar Arnhem. Dank u wel. Ha, die volkscultuur. Ha, meneer Vrieperen. Die Duitse outlast is anders een heel stuk verder, hè? Daar zijn wij maar niks bij. Daar zijn wij niets bij. En dat haal je niet meer in ook? Ik ben bang van niet. Dan moet u daar toch eens wat aan doen, meneer Koning. Waarom? We moeten toch inhalen? Wil ik u iets vertellen? Die hele atlas interesseert mij geen barst. Ik laat het maar zo. En u zegt net tegen meneer van Ieper het omgekeerde. Omdat ik geen zin heb om gedonder met hem te krijgen. Ik praat maar met hem mee, dan ben ik van hem af. Hij had soms even lekker, hè. Ik heb maar gezegd, dat zegt hij nog wel glashart, maar dat, maar dat meent hij niet, hoor. Anders gaat het zo naar dientje en van haar weer op. Dat kan me niet schelen, hoor. Nee, natuurlijk niet, maar het is toch beter zo. Ik nog altijd van je hart. Met Birta. Dank u wel, meneer Dekker. Dag. Woensdag. Ja, natuurlijk weet ik wat voor dag het is. Als ik niet meer weet wat voor dag het is, mag je me naar een inrichting brengen. Vandaag is het vrijdag, ja. Maar kun je die auto dan niet een paar dagen laten staan? Maar als die man je nou niet eerder kan ontvangen? Ja, maar als hij je nou niet eerder kan ontvangen. Hij zal het dus wel druk hebben, ja. Iedereen heeft het druk. Ja, ik ook. Daar hoef je niet om te lachen. Maar wat wou je er dan aan doen? Een plank? Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik zal het hem vragen, maar het zou me niks verbazen, als hij er ook nog nooit van gehoord heeft. En wat voor plank moet dat dan zijn? Maar hebben we nog niet zo'n plank in de kelder? Oh ja, zo'n beetje op maat. En hoe duur is zo'n plank dan wel niet? Nee, je gezondheid gaat voor. Goed, nou, doe dat dan maar.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 Plank moeten slapen? Jawel, mijn moeder moest op een plank slapen, toen ze last van de rug had. Dat is dan zeker wat nieuws. Ik heb er nog nooit van gehoord. Heeft Karel het aan zijn rug? Karel heeft een hernia. Tenminste, dat denkt hij. En het vervelende is, dat hij vooral last heeft met autorijden. En moet hij daarvoor op een plank slapen? Nee, want met slapen heeft hij geen last. Hij wil nu een plank in zijn auto leggen, om op te zitten omdat die orthopeten pas woensdag kan ontvangen, en zo lang wil hij niet wachten. Hij heeft toch een de -chiveau? Karel heeft een opel. Vorig jaar, toen we dat artsstapje gemaakt hebben, had hij toch een de -chiveau? Vorig jaar had hij een de -chiveau. maar omdat die zo algemeen werden, heeft hij die ingeruild voor een simpka. En omdat hij ruzie kreeg met die man die hem die Simca verkocht had, ik weet niet meer waarover, iets met servers, heeft hij die weer omgeruild voor een Volkswagen. En in die Volkswagen heeft hij pijn in zijn rug gekregen. En toen heeft hij een Opel gekocht? Het is wat ingewikkelder, want hij heeft het eerst nog met een nieuwe stoel geprobeerd en toen weer met de oude. Maar het komt er wel op neer, ja. Goede hemel, hij wordt wel gestraft. Hoe bedoel je Karel werkt hard, daar twijfel ik niet aan, maar als je grootvader geen auto heeft gehad, hoef je er zelf ook niet een te hebben. Je bent toch een wetsman. als de vooruitgang van jou afhing, dan zou de wereld het niet verbrengen. Denk je, dat alle mensen kinderen zijn geworden. Zo was het vroeger. Iedereen lijkt tevreden en gelukkig, voor zover dat in een beschaving waar niemand meer ongelukkig is, mogelijk is. gaan we wel goed zo. Ja, zo gaan we goed. Omdat er niemand achter ons aan komt. Dat moet ook niet. Dat geeft me een geluksgevoel. Heb jij lust om met mij in mijn hotel nog een kop koffie te drinken, of heb je andere plannen? Nee, ik heb geen plannen. Laten we dan nog een kop koffie gaan drinken. Klaus Himrich waarbouwer kan niemals niemals toe. Roe. Verzorgde die zwijnen den stier en die oma. Jij wilt koffie? Ja, graag. Een café en een camellenthee. Café en camellenthee. Koffie is voor mij vergif. Hoe gaat het nou met uw maag? De laatste tijd gaat het uh, weer wat beter. Hoe lang hebt u dat nou al? Nee. Vanaf dat ding. Hem... Een jonge was. Zo. Zo van uw leeftijd. I iets jonger nog. Zij ook niet? <laughs> Zulke grote sigaren niet meer. Zo. Eenmaal koffie en eenmaal kamerenthee. Wat vind jij van het plan van Guntherman om de aandacht te verleggen naar het boerenwerk? Dat vind ik heel goed. Maar houden wij ons dan ook bezig met volkscultuur of komen we uit op de landbouwgeschiedenis? Wij hebben op het bureau ook iemand aangesteld. Speciaal voor het boerenwerk. Op de kaarten die hij tekent staan heel scherpe grenzen. Veel duidelijker dan op onze kaarten. Waar zijn dat... Cultuurgrenzen of landbouwgrenzen? Rationeel of irrationeel? Misschien is er voor alle grenzen wel een rationele verklaring. De verklaring van zo'n grens lijkt me in ieder geval interessanter... dan het gebruik van zo'n grens om een oud cultuurgebied vast te stellen.